Het is vier uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. Onderzoekers in de Verenigde Staten zeggen dat ze een doorbraak hebben bereikt... in het onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus. Ze hebben aangetoond dat het risico om andere mensen te besmetten... aanzienlijk kleiner wordt wanneer een patiënt meteen na de diagnose begint met medicijnen. Vaak krijgen mensen pas medicijnen wanneer de gezondheid achteruit gaat. Volgens de onderzoekers kan de kans op verspreiding van HIV... door de vroege medicatie met 96 worden verkleind. Het was de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek pas over vier jaar bekendgemaakt zouden worden... maar de onderzoekers vinden de uitkomst zo belangrijk dat ze er nu al mee naar buiten zijn gekomen. Ook vannacht zijn er weer aanvallen van de NAVO geweest op de Libische hoofdstad Tripoli. Het doel van de aanvallen is nog niet duidelijk. Ze volgen op de reeks bombardementen van gisteren op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi. Intussen hebben schepen van de NAVO een aanval op de stad Misrata door Gaddafi-getrouwe troepen afgeslagen... De aanval op de havenstad, die in handen is van de opstandelingen... werd uitgevoerd door een aantal speedboten... maar die werden tegengehouden door Britse, Canadese en Franse NAVO-schepen. Vandaag wordt een delegatie van de Libische opstandelingen... ontvangen in het Witte Huis in Washington. Ze praten daar met enkele leden van het Amerikaanse congres. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen... voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de drie J's... kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen om bij de eerste tien landen te eindigen. In de finale van zaterdag strijden 25 landen. 20 landen plaatsten zich via de halve finales. Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland... waren al verzekerd van een finale plaats. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op de finale mis. Reunion was in 2004 de laatste Nederlandse inzending... die de finale wist te halen. Het weer overdag, periode met zon en in de middag kans op een bui. Het wordt 13 graden langs de kust tot 18 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer van de wachtkamer. Je kunt bellen als je een vraag hebt of een antwoord weet. En je bent van harte welkom. Maar je mag ook mailen als je dat prettig vindt. Naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl Zet dan wel even je telefoonnummer erbij. Hè? Want dit programma wordt tenslotte gemaakt door jou. Dus uh, ja, we willen je ook graag horen met je vragen of je antwoord. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster en je bent van harte welkom ook op de chat om daar mee te praten over dit programma en de onderwerpen die ter sprake komen. Die chat die vind je door te gaan naar www.nachtzuster.net en dan kun je links in het menu onderaan de chat aanklikken. Dan zien we je wel verschijnen. Maar het liefst horen we je, 0800-1121. En je kunt bellen met een nieuwe vraag, maar ook als je wil weten waarom we geen kwaliteit sturen naar het Songfestival. Of tenminste, geen hogere kwaliteit. Dat wil Mark graag weten. Erik wil graag nog weten waarom mensen gas geven tussen twee verkeersdrempels om een uh, mini, mini mini seconde te winnen. André wil weten waarom Prinsjesdag Prinsjesdag heet. En als je nog een aanvulling hebt op het verhaal van Dolf over het verschil tussen kosher slachten en halal slachten, dan kun je ook bellen naar 0800 1121. En Dolf die gaf al het recept voor hete bliksem. Nou, als je nog hele lekkere variaties hebt op dat recept, bel dan ook even 0800 1121. Buster Poindexter en Hat Hat Hat, naar aanleiding van de hete bliksem. Harry? Goedenacht. Hallo, goedenavond. Hallo, je komt zwak door, een hele tijd al. Ik denk dat de technicus te weinig uh, geluid op de tele open telefoonlijn heeft. Maar goed, ik zal het proberen met jou uh, toch te redden. Dus ik dat ik knik de... ondertussen even waarschuwend naar de technicus. Oké, okay, nou... Je dat hij de telefoonlijn te krap heeft afgesteld. Juist. Nou, maar maar weet, het gaat bent, ook niet om mij, het gaat om jou. Ja. Jij, jij bent geweldig. Ja. Ik uh, moet <laughs> ja. eventjes voor de vraag die ik zou beantwoorden... even zeggen dat ik me koud over de uh, rug liep... toen ik het recept hoorde van hete bliksem. Ja. Ik, ik mis daarin een paar hele grote dikke lepels stroop. Ach, de Harry toch. Ja, zo'n eh. de appel, die stroop en aardappeltjes... en je hete bliksem. Gert van uh, die, de naam Die naam die, die is ook heel duidelijk... Uh, Afkomstig van de feit dat die stroop de hitte ontzettend goed vasthoudt. En daarom blijft het gerecht heel lang heet. Oh. En daarom heet het een hete bliksem. Maar is dat zo? Want een pannenkoek ja. met stroop blijft toch ook niet heel lang warm? Ja, maar die komt niet mee. Maar doe je, eens, dus, doe je ook wel eens stroop op je boterham? Ja, maar dat is gewoon stroop op de boterham, want de pannenkoek ook. Maar als je een poos, poos meekoopt, krijg je een heel ander effect. Wat gebeurt er dan met de stroop? Die, die wordt heet. Die suikers die worden ontzettend heet. Ja, en dan koelt het niet, niet lichtjes meer af? Nee, nee. Okay. Die hitte blijft ook in de palmen. En daarna ook een hete het Als je het opschept, kun je het niet eten. Je moet het even laten afkoelen. En dan genieten van je zullenlapje. Maar moet, het, moet er niet ook een beetje peper in ofzo, of zo? Uh... Well, nee, dat, uh, dat vervliegt allemaal bij die... Uh... Die sterke smaak van appeltjes, stroop en aardappelen. Dat is een unieke smaak. Daar moet je ineens met een Ja, beetje zout onder. Oké. Okay. Dat, dat, dat, dat dient dan meer als smaakversterker. En, eet je het zelf wel eens? Nou, ik maak het wel eens. Je maakt het, maar je eet het niet? Ja, dat eet ik mee. Ah, toch wel, hè? En dan ik gaat, het. Dan gaat er flink... Het voor... Ja, maar. gaat er flink stroop in. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk uh, ongeveer de minstens de, ja, de helft van de hoeveelheid appeltjes die erin Echt? Dat is een behoorlijke hoeveelheid stroop. Ja, ja, ja, ja, het is een wezenlijk bestanddeel om het uh, echt hete bliksem te, uh, okay. te doen worden. Nou, ik hoop dat Ben het nog even genoteerd heeft. Ja, want ik uh, was er bezorgd. Ben maakt daar geen beste indruk bij zijn, uh, bij zijn oma. Die, uh, want uh, daar moet zo in. Nou, ik verdenk oma oh, dat ze ook uh, wel zit te wachten, inderdaad, op, uh, op ja, nog wat ja. zoetigheid. Ja. Oké, okay, dankjewel, Harry, voor de melding. Maar dat ging over... Uh... Oh. Of oh, niet, nee, jij bent het programma maakte. Nee, ja, maar als jij nog iets wil zeggen... Ja, ik, nee, ik uh, heb me oorspronkelijk gebeld over de, over de strepen die wij zouden kunnen krijgen... als we blanke en zwart zouden... Uh... Echt waar? Bengen. Ja. Want, worden we geflekt? Nee. Oh is volgens mij heel logisch en heel duidelijk. Wij hebben geen genen die uh, voorschrijven dat wij de huid in patronen uh, aanmaken. We krijgen alleen maar genen die vertellen uh, op welke plaatsen en welke soort huiddiepingen komen. En uh, dat er een beetje pigment wordt verdeeld. En als je zwarte mensen hebt, dan heb je mensen die qua de genen voorbestemd zijn om een heleboel pigment en aangesloten in de huid op te slaan. Dat is, dat is een verschil. Als je ze mengt, dan krijg je bruin of uh, lichtbruin of donkerbruin. Maar je krijgt geen huidpatronen. Al het huidpatroon zelf is gewoon egaal. Maar. vastgelegd. Henri? Ja. Ik, uh, ik, ik ben nogal van de sproeten. Ja. Nou, leuk. Goed. En uh, ja. ja maar, dat het zelf dus eigenlijk ben ik al geflekt. En dan, en dan heb je nog moedervlekken en ouderdomsvlekken en ja. uh, zwangerschapsmaskers. En je kunt nog alle kanten op vlekken. Ja. Dus maar, we uh, hebben wel een beetje vlekgenen. Nee, we hebben gewoon een uh, van die uh, meer of minder uh, pigmenten aan, uh, aanleggen... En, uh, dat heeft niks met vlekken te maken. Jij ja, geeft er een naam aan. Het is, het is een kwestie van, van pigment dat zich of egaal verspreidt. of abattoe is een. Uh, op een kleintje bij elkaar zit en dan kan je sproeten. Maar dat zijn toch vlekjes? Dat kan ook vlekjes zijn. Ja, dus dan zijn die we groeien, eigenlijk al gevlekt. Die, die, die, nee, die zit niet in de genen, maar dat zit gewoon in de, de groei. En ah. daar gebeurt van alles. In je lichaam ligt dat aan, aan eten, ligt aan de omgeving, ligt dat chemicaliën die. Uh, maar de huid wordt blootgesteld en alle reacties van het lichaam. Maar dat is niet direct eh, genetisch strikt st st st st st bepaald. Oké. Okay. Nou, dan, dan uh, uh... Ik, ik ben sproetjes wel charmant hoor. Oh, gelukkig. <laughs> ja. Gelukkig maar. Nou ja, maar als ik maar genoeg in de zon kom, dan, dan groeien de sproeten weer aan elkaar en dan word ik bruin. Ik, uh, ik heb ook uh, hetzelfde verschijnsel en uh, toen mijn dochtertje nog kwijt was, was ze zeer geïnteresseerd in de vader, wat helemaal anders is, kennelijk ik. <laughs> en uh, toen ik zei ben je het dan weer? Want sproeten uh, Elke vakantie kregen er twee sproeten bij. En, Ach. Als, ik, als het niet zo was, dan ben ik een paar die ze nog niet kennen. <laughs> Dat verhaal had ik tegenover mijn dochtertje vroeger. Maar die kleintjes, die, mijn, mijn oudste twee, die krijgen nu sproeten. Ja. Hè? Maar die hele kleintjes, de jongste van een jaar, die heeft nog geen sproeten. Nee, maar het, eh, het patroon van de ontwikkeling van het lichaam van de huid is, zit al zo vast... en die reageren veel minder op eh, externe invloeden. Oh, oké. Okay. Dus, dus het eh, kan nog komen... De invloed die jij uitoefent als je jou vinden met je spoedjes, kijk eens over spoetjes. <lacht> nou ben ik niet wetenschappelijk bezig. <lacht> nee, nu, gaat, nu snijdt het geen hout meer hoor. <lacht> oh, <jawel. lacht> Goed, maar de, de, de, ik vind toch dat we al een beetje dat we eigenlijk al een beetje geflekt zijn op deze manier. Maar ik. Ja, uh, nou, dat is een kwestie van naamgeving, maar ik vind het niet dat het bij de huidstructuur als basis hoort. Heb je, hebben donkere mensen eigenlijk ook sproeten? Ja toch? Ja, je ziet ze alleen niet. <laughs> ja, jawel. Volgens mij zit er nog wel weer verschil in... Uh... Jawel, die hebben ook uh, ja. lichte en donkere plekken. Ja, ook jawel. niet allemaal, ja. ja. Oké, okay, dankjewel, Harry. Graag gedaan. Tot de volgende en keer. verder. Hetzelfde. Doeg. Ja, doei. doei. Beer. Uh, Goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen. Je werd geroepen, Beer. Ja. Ik, ik, ik merkte het. Ja, je zit, je zit wel lekker daar zo uh, weggedoken... Op de chat, maar ja, het ging over, het ging over uh, autorijden en daar heb jij verstand van. Ja, maar of ik verstand heb van de mens. En de mens die zit toch in de auto en die bestuurt die auto die over die drempel heen gaat. En dat is toch een stukje wat te maken heeft met de mensen zelf. En er is eigenlijk geen uh, verkeersregeling of wet of wat dan ook. Het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat mensen zelf ja, verantwoordelijk zijn voor het rijden. En ja, het harde rijden wat ze dan doen en het gevoel dat ze dan op een drempel gas gaan geven, ja, dat heeft mijn zin dus iets te maken met de mens zelf. Oké, okay, dus het En je ja, dat dus mensen er nou echt mee opschieten. Kijk, als ik met 160 uh, uh, van hier naar, uh, nou noem het maar Amsterdam rijd, of ik met 120 rijd, gevoelsmatig ben ik met 160 sneller. Maar de praktijk wijst uit dat dat maar een paar minuten sneller is als iemand die gewoon netjes aan de wet houdt. En vervelend is dat toch, hè? Ja? Nee, nou, wat ik altijd vervelend vind is dat ik dan bekeuringen in de brievenbus krijg, terwijl ik het uiteindelijk dan misschien een paar minuten mee opgeschoten ben. Ja, maar ja. dat zit dan toch tussen je oren dat je denkt van ja, maar als ik nu even doorrijden gaat het net iets sneller. Ja. Ongeduld ja, is. is het. Maar het is ook dat mensen ook wennen aan snel. Oh ja. Nee, met de auto reed op de snelweg in in Duitsland, en daar, en dan mag je gewoon een stuk harder als hier. En dan kom je in Nederland en dan rij je 120. En dan heb je in één keer het gevoel of je hartstikke stilstaat. Ja, ja, ja, ja. Kijk, en als je 50 km per uur op de weg rijdt... ...zeg dat je je dan netjes aan de snelheid houdt en je hebt een drempel. Nou, dan ga je terugzakken naar 20, 30, met wat kan. Ja, En dan heb je het gevoel dat je ook helemaal stilstaat. Dus dat kleine stukje wat je dan harder kunt rijden, geef je weer gas bij. Ja. ja die snelheid zit nog steeds eigenlijk een beetje tussen je oren. Ja. Maar het is net wat, wat, wat uh, Erik ook zegt. Ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want je geeft gas bij, je moet weer hard in de remmen en dan uh, uh, moet je weer uit, je snelheid maken. Ja. Dus ja, of het slim is? Ja, nee, ik denk het niet. En in het kader van het nieuwe rijden is het zeker niet slim, maar ja. Want wat, wat moeten we dan volgens het nieuwe rijden doen? Oh, dat is een heel verhaal. Als ik jou oh. daarmee moet gaan lastigvallen, dan zijn we morgenochtend nog bezig. Oh. Het nieuwe rijden komt er eigenlijk een beetje op neer dat je gewoon eerder moet schakelen... Uh, niet, niet uh, als je bijvoorbeeld terugschakelt van met je auto uh, naar het stoplichten. Iets als wat we vroeger altijd geleerd hebben. Bijvoorbeeld van 4 naar 3 naar 2 en dan stoppen. Ja. Het nieuwe rijden zegt gewoon, want je rijdt rustig door in ze 4. En op het laatste moment krap je de koppeling in en dan rem je rustig. Oh. Ja, en dat zijn allemaal van die dingetjes. Ja, of het allemaal echt zo, zo zuinig is en zo goed is voor je auto, daar heb ik dan mijn twijfels over. Maar dat is wel een beetje wat het CBR heel graag wil zien. Oké, okay, nou dan hou ik daar vast rekening mee. Had ik nog een vraagje, want jij zit dus in de rijschoolwereldtoestanden. Mm -hmm. Toevallig reed ik vanmiddag achter een uh, rijschool, een uh, mm -hmm. rijlesser. En die, die remde vol op de oprit. Dat is niet slim. Nee, maar, Dat als, ik daar, die ook niet. maar als ik daar tegenaan rijd, dan is het toch mijn schuld. Hè? Want ik moet genoeg afstand houden om te remmen altijd. Officieel, officieel gezien, maar er zitten, er zitten maatjes aan. Hoor. Want als oh. jij uh, kunt aantonen dat, dat iemand uh, onnodig vol in de remmen gaat. Ja. Uh, uh, kun, je, kun je, stel je hebt een getuige bij, de, uh, dan kun je daar wel bezwaar tegen maken. Want dan brengt iemand het verkeer in gevaar. En daar hebben ze een kapstokartikeltje voor. Waar ze zeg maar. Uh, ja, eigenlijk iedereen voor kunnen bekeuren. En dan krijgt die beste man een, een bekeuring uh, op basis van, van. Je brengt gewoon onnodig het verkeer in gevaar. Maar ja. Wanneer is iets on onnodig? Hè? Want voor hetzelfde geld zit er een, uh, bij wijze van spreken, een duif op de weg. En denkt die bestuurder, dat die ren volledig. Jij ziet die duif niet. Maar ik heb dus altijd eigenlijk... geleerd, van vroeger op rijles, van Peter mm -hmm. Boteman... dat je dan over de duif heen moet rijden. Omdat ja, je anders het verkeer in gevaar brengt. Ja, dat ja, klopt. Dat is ook. Oh. Maar de, de, de, de wet is eigenlijk een beetje... Ja, het, het, is, het, staat allemaal, het is allemaal waterdicht als je het maar goed interpreteert. Maar het, het de, de, de, de we hebben eigenlijk eh, bij de Nederlandse wetgeving is een rijprocedure. En een rijprocedure staat precies in wat gedragingen zijn. Maar in de rijprocedure staat bijvoorbeeld niet dat je maar over een duif heen moet rijden. <laughs> Die zegt dan gewoon van je moet de snelheid aanpassen op de weg waarop je ja, vrij kunt rijden en veilig kunt rijden. Ja. Op het moment dat er een duif op de weg zit, dan moet je je snelheid gewoon op een normale manier aanpassen. Zodat je die duif de tijd geeft om weg te rijden, of in ieder geval dat het overigens duidelijk is voor het verkeer wat achter je zit. Weg te vliegen? Ja? Yeah? Want nee, je zei dat je moet de duif de tijd geven om weg te rijden, maar die duif... die oh, ja, ja, ja, ja, nee, nee, oké. Okay. Die duif was niet degene met rijles. Hé, hey, nee, maar jij zegt, de... jij zegt die, die man die kan dus een boete krijgen, maar is, dat dan, is het dan de lesser die achter het stuur zit, of is het dan de leraar die ernaast zit en die had moeten duidelijk maken dat je niet zomaar moet remmen? Nou, uh, mijn collega's een beetje inschatten die zullen op een snelweg niet, niet gaan zeggen van je moet remmen. Nee. Dus ik vermoed dat de leerling gewoon waarschijnlijk een beetje ja, het verkeerde kijkgedrag gehad heeft en niet het goed heeft opgelet. En dus eigenlijk gewoon gehad, ik kan, ik kan er niet op, dus dan ga ik maar remmen. Nee, maar als jij je als net beginnende lesser een keer ver, vergist tussen de de rem en de koppeling, of uh, weet ik veel wat er allemaal zit, dan, de, wie is er dan verantwoordelijk? De, ah, de lesser of de leraar? In principe is altijd, want de rijles is eigenlijk opgebouwd uit twee, ja, noem het maar bestuurders. Je hebt een, een, een juridische bestuurder, dat is altijd de rijinstructeur, ja. en je hebt een feitelijke bestuurder, en dat is dus in dit geval de leerling. Ja, nou ja, en de juridische bestuurder, de naam zegt het al, de juridische bestuurder is altijd verantwoordelijk. Dus die Kijk, krijgt ook de een post. Leerling heeft, ja. Als hij een leerling heeft die dus eigenlijk in feite gewoon niet uh, fatsoenlijk zijn, zijn stof beheerst, dus in die zin in dit geval de snelweg opgaat, maar het eigenlijk uh, nog niet voldoende bezig is, veilig is met het verkeer, is eigenlijk die reisendeur ook verkeerd bezig, want dan gaat die leerling ergens rijden waar hij nog helemaal niet aan toe is. Ja, precies. Nee, dat is het. Ja, alhoewel een leerling natuurlijk altijd weer wel iets raars kan doen. Tuurlijk. En daar, kijk, een rijdenstrateur kan al wat ingrijpen. Maar één ding kan hij niet ingrijpen, dat is op de rem drukken. Nee. Nou ja, dat ja, kan dus... hij ook. Toch? Ja, hij kan zelf op de ja. rem drukken. Maar <laughs> ik bedoel, als jij naast mij zit... <laughs> Ja. Nee, als als ik je de, mee... En ik rem, dan kan jij er niks aan doen. Nee, nee. Ik, kan, ik kan niet uh, met mijn voet zeg maar, onder het rempedaal zitten en zeggen van ik haal het uh, eraf. Ja, oh, ja. Nou, dat is ook wel een handig om rekening. Maar je moet altijd, ja. altijd afstand houden. Je moet altijd denken, je hebt het zelf ook moeten leren. Ja, ja, ja. ja precies. En dat daarom zijn ook die grote elbow bovenop. Hè? Ja. Nou, dankjewel. Is... Graag gedaan. Dank u wel, Beert. Tot de volgende keer maar weer. En, je, en je krijgt een groeten van Erik. <laughs> ja, ja. Doe eerlijk maar goed terug zou ik zo zeggen, maar waarschijnlijk luistert hij wel mee. Ik denk dat die gelegenheid heel snel weer komt. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, ja, doei. 0800 1121 Sita. Ja, Hallo. Hoi. Hoe is het, Astrid? Nou, op zich wel goed. Hoe is het met jou? Ja, en met de kindjes. Met, met de kindjes is het ook heel goed. Dankjewel. Ja, dat ja. je twee sproetenkindjes. Nou, ja, twee sproeten en één sproeteloze. Ja, ja. ja, maar die is nog te jong, hè? Ja, die is te klein voor sproetjes. Ja, ja, want die heeft nog niet veel in de zon gezeten. Nee, dat ook nog niet, nee. Nee, dat, nou, uh... daar komt het dus door, hè? Ja, maar... maar ja. En dan hoopt uh, de pigment, want daar gaat het om... hoopt zich een beetje op. En dan krijg je sproetjes. Maar hoe snel gaat dat dan? Want hij komt wel, hij komt wel buiten. Jawel. Maar uh, die huid is nog niet, uh, niet uh, uh, hij heeft nog een uh, babyhuidje. Uh, oh, oké. Okay. En daar ziet het meestal niet op. Oké. Okay. Maar het, uh, jij maakte wel een leuke opmerking. Ach. Ach Zwart en witming. het gaat over de... Uh, uh, Geflekte ge mens. Ge de zebra mens, hè? Ja. <laughs> ja. Ik dacht echt, daar gaat echt niemand over bellen. Maar gelukkig hebben heel veel mensen wel een mening over geflekte mensen. Ja, nee, maar uh, uh, jij had het over wit en zwart. Als ik dat meng, dan krijg ik grijs. Ja. Nou, daar heb je een beetje gelijk in. Zo gaat het dus ook uh, met, ons, uh, uh, uh, met onze uh, uh, menging van uh, uh, kleuren. Uh, van uh, raskleuren. Of, ja. Nou, raskleuren. Ja. Raskleuren, Ja. Zwart en witte mensen heb je dus. Ja. En daartussenin. Ja. En. Uh, nou, schijnt toch. Het, uh, het, het, het, het blonde, het, het, het, het lichte ras schijnt hier te overheersen. Ik vraag me af hoe dat in. in een warme landen is. Of dan het uh, zwart zou overheersen. Want als je hier veel uh, blonde vaders in, in het geslacht heb, dan uh, heb je op een gegeven moment, heb je blonde kinderen met blauwe ogen. Met uh, een donker uh, voorouder. Oh? Ja, heel vreemd. Ja, want uh, blauwe ogen zijn uh, dominant, toch? Ja, die kunnen dominant zijn, hoeft niet. Hmm, oké. Okay. Uh, en, en die mevrouw die, uh, die zei dat ze een Javaanse mevrouw kende... Die, uh, uh, waarvan ze zeiden van, u hebt, zwarte uh, u hebt donkere vlekken. Nee, zegt die mevrouw, ik heb witte vlekken. Ja. Want dat is een pigmentloze huid. Daar zit geen pigment in. En als je dus een... een, een Negroïde, neger hebt die dus geen pigment is, dan is dat een albino. Oké. Okay. Dus uh, je kunt wel vlekken krijgen, maar die zijn dan heel ongecontroleerd. Oh. En, wat, ik en het kan wat nooit je dan een zebra worden. Okay. Dus. Het kan nooit een zebra worden? Nee. Oh, dat is nou jammer. Ja. Want dat is altijd handig bij leeuwen. Ja. ja. ja. Maar dat zit dus in de genen. Oké. Okay. Nou, dan uh, hebben we die ook weer genoteerd. Ja? En dan heb ik nog een vraag aan jou. Ja? Krijgen al die radiomensen nou een <laughs> journalistenopleiding? Ja, allemaal. Ik... Ja? Ja. Nee, natuurlijk niet, Sita. Oh. Nee, niet allemaal, toch? Nou, uh, het verbaast me dat bij BNN zulke slechte uh, uh, presentatoren, uh, presentatoren zijn. Oh. Ik denk, nou, die hebben geen opleiding gehad. Um... die, doen, die uh, nemen de uh, uh, toehoorder niet serieus. Uh, ja. Maken grapjes over dingen waarvan ik zeg van... nou, daar, daar wil ik helemaal geen grap over horen of zo. Hmm. Ja. Um, nou, ik heb heel lang bij BNN gewerkt... En daar werken wel heel veel mensen die wel een journalistieke opleiding hebben gehad. Maar ja, maar als niet je... allemaal. Niet allemaal, maar dat is overal zo. Sommige mensen, die, sommige, ik bedoel, als je automonteur wordt... sommige mensen doen dan een opleiding tot automonteur. En sommige hebben misschien een vader of een oom die automonteur is... en die hebben hun hele leven toch onder een auto gelegen... en die kunnen dan toch automonteur worden. Zo is het met journalisten ook een beetje. Mm -mm. Nou, niet dat ze onder een auto liggen, maar wel dat ze eh, dan heel veel... bijvoorbeeld mensen, wat ik vaak zie... mensen die geschiedenis hebben gestudeerd of Nederlands... en die dan de journalistiek ingaan. Alleen, ja, als je bij BNN werkt, dan ben je jong... en dan soms ook een beetje onbezonnen. Nou, dat zijn ze niet allemaal, hoor. Oh, want het zijn nee. wel dikke dertigers. Oh. <laughs> waar ik het nu over heb. En geen... Uh, nou, uh, bij BNN, Ja. Oh. Ja, die Luc I. die is toch in de dertig. Nee, de dertig. toch? Ja. Nee. Nee. Nou krijg ik de neiging om het op te zoeken... Volgens, ja. mij, volgens mij is die, ik, ik ken hem een beetje, maar volgens mij is die nog geen dertig hoor. Nee? Nee. Oh. Maar die doet het toch wel leuk? Nee. Oh. Zo flauw. Zeker als hij in een ander programma zit, s'avonds. avonds, hè. Oh ja. Dan zit hij dat programma van, uh, hoe heet dat kind? Today. Willemijn. Willemijn. Willemijn zit dat hij kind. gewoon. <laughs> en die Willemijn, die vindt dat toch leuk. Die zit toch mee te lachen, terwijl ze dan eigenlijk de uh, knop uh, in moet drukken. Oh. Uh, die vindt alles leuk wat die uh, Luc Ikenk zegt. En oh. ik vind dat hij over uh, de nieuwsfeiten, dat hij dat gewoon serieus moet doen. En niet uh, uh, zijn uh, flauwe grappen erin moet mengen. Oh, ja. ja, maar het is ook een kwestie van smakenverschillen, Zita. Ja, terwijl hij in zijn eigen nachtprogramma is hij veel serieuzer. Ja. Ja, maar dat noemen ze chemie. Dan is er chemie tussen de presentatoren. En dan uh, hebben ze... Dat is toch ook belangrijk? Ja. Dat ja. Er, uh... En, en dat, uh, dat, dat andere nachtkind, uh, hoe heet ze? Saraja. Nou, zeg. Die, die doet net alsof we een stel kleuters zijn. Ja, het is... Maar ja, we doen toch ook allemaal maar wat? Ja. <laughs> ja, zegt hij. Dat, dat blijkt daar. wel, ja. Okay. Ja, maar nou. Je weet dus precies waar je wel en waar je niet naar moet luisteren. Ja. Dan, dan, dat is dan ook wel weer fijn. Dat ja, je maar dan... dat is het mooie en het rare van ons om, omroepssysteem. Voor iedereen is er iets. Ja. Want heel veel mensen vinden BNN verschrikkelijk leuk. Meen je dat? Ja. Ja, het is een jongere omroep. Dus, um... Ja, maar die hoort dan toch niet op één? Tuurlijk die wel. Wie drie? zegt nu dat de radio één alleen maar voor ouderen is? Die hoort op drie? Nee, nee maar met hun taal. ...gebruiken ja. en hun uh, aanpak... Ja, maar ze Sita, ze willen, ze willen ook heel graag dat de jongeren naar Radio 1 gaan luisteren... ...zodat over tien jaar Radio 1 nog steeds bestaansrecht heeft... ...en niet alle mensen die naar Radio 1 luisteren een beetje doof zijn geworden. Nee, nee, nee. Maar dan kunnen ze toch uh, serieuzere programma's uh, voor de 1 houden. Op een gegeven moment ja, maar dan vinden jongeren het weer niet leuk. Ja, maar op een gegeven moment ontdekken jongeren ook dat... Uh, dat er uh, meer is als alleen maar een, uh, uh, uh, uh, hoe heet dat, uh, songfestivals. Hé, <laughs> <en>, uh, <laughs> hey, pas op, hè. Songfestivals en zo. <laughs> dat er nog ja. meer in het leven is en dat er ook interessante dingen zijn te leren. Ja. En dat er interessante onderwerpen zijn. Ja, en als er het is... een vliegtuig neerstort, dat je dan de hele dag verder niks anders hoort dan en uh, uh, uh, hoe het vliegtuig naar beneden is gekomen... en wat er allemaal uh, wel niet uh, uh, mee gebeurd kan, zou had kunnen voorkomen worden of zo. Ja, ja. ja, maar die overgangsperiode moet er ook zijn. Dus dan is er op zaterdagnacht een plekje voor BNN. Ja, jammer ja. hoor. Ik vind het wel jammer dat jullie van de zaterdag af zijn. Ja, dit, ik miste zaterdag ook, maar ik ben blij met mijn donderdag... Ja, blij dat je er nog op bent. Ja, precies. Ja. En hoe gaat het met, uh, met je ja. vriend Johan? Het, uh, ja, het gaat heel goed met Johan. Ja? Ja. Ik hoor niks meer van hem natuurlijk. Nee, hij is niet meer op de radio. Maar hij is nog, uh, het gaat allemaal prima met hem. Hij dus zit ik... nog wel bij uh, Radio uh, Groningen? of? Ja, dat het? geloof ik wel, ja. Oh, je hebt ik... niet zoveel contact meer. Nou, het is een beetje aan het verwateren. Het is goed dat je het zegt. Ik zal hem weer eens bellen, Sita. Ja, dan moeten we weer eens even weten hoe het met jou gaat. Ja, precies. Dat lijkt me ook. Wat had hij een heerlijke stem, hè? <laughs> ja, Sita. <laughs> nou, ik zal vragen of hij een keer belt. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel hè. Ja. Dag. Doeg. Dag, Sita. Is het lekker, hoor. Oh, gelukkig. Ja, ja, ik werd al een beetje angstig. Maar uh, nee, nee dat... dat hoeft niet. Oké, okay, dankjewel. Nou, tot de volgende keer. Ja. Doeg. Ah, 0800 1121. En dat, uh, ja, de, volgens mij uh, is er al zoveel gezegd over de gevlekte mensen. Dat, uh, dat uh, we dat onderwerp wel redelijk uh, afgehandeld kunnen beschouwen. Maar mocht er nog iets onmisbaar zijn wat je toe wil vroegen... dan is dat datzelfde nummer als altijd. 0800 1121 of 0800 1121. Ja, en uh, andere vragen. Waarom heet Prinsjesdag Prinsjesdag? Als je het weet, bel dan ook even.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 Van Michael Jackson was dat. Uh, Antoon, goeienacht. Goeienacht, hallo A Astrid. Hallo. hallo. Uh, het gaat op zich wel goed. Tima. En met Wat jou? Op de oh. staatsloterij na. Op, op de staatsloterij. Is het weer niet gelukt? Is weer niet gelukt. Is de vis weer niet binnengekomen? Ja, goed. We wachten maar op de volgende keer. Uh, er komt een moment, dan is ook die villa met oprijlaan voor jou. Ja, is die echt nodig, hè? Het, uh, het is alleen wel zo dat als je het uitrekent, dat het gewoon nog wel een jaar of 20.000 kan duren. Oké, okay, prima, dankjewel. Ja. <laughs> maar daar belde je niet over, hè? Nee, ik, ja, ik kan over van alles iets uh, wel een beetje reageren. Oh, gelukkig. Uh, uh, ik woon hier niet zo ver af van een hele beroemde uh, geschiedenisplaats. Ja. En we kennen allemaal wel de uitspraak dat we zeggen, loop naar de mokerij. Oh. En op die mokerij, daar was in 1574 de beroemde slag op de mokerij. En daar had ik een boekje van. Ja. En daar staan meer van die koninklijke zaakjes in. En dat heb ik nog niet zo lang geleden heb ik daar een stukje uit gelezen. En laat daar nog een stukje over Prinsjesdagje staan. Nou, en heb je hem opgesnoord? Nou, in ieder geval op die Mokerheide laat ik eerst daar een klein stukje van zeggen dat daar twee broers van Willem van Oranje zijn gesneuveld, namelijk Lodewijk en Hendrik. Ja. En uh, daar is nog in Heumen het plaatsje bij Mook een kapelletje en daar staat nog een aandenken, een hele mooie plakette zit zitten op die... Uh, op die kapel, en uh, nu zal ik in zo goed mogelijk Frans uh, vertellen... Plutomorke van Q, of wel hetgeen... liever dood als overwonnen hetgeen betekent. Yeah. Uh, het verlengstuk van het boekje is dat uh, Prinsjesdag... in feite een heel eenvoudige oorsprong heeft. Prinsjesdag is uiteindelijk de verjaardag van de prinsen van Oranje. En dat werd vroeger... In feite was dat de plaatsvervanging van wat we nu, zeg maar, als koninginnendag vieren. Dus we vierden vroeger de verjaardag van de prinsen van Oranje. In het bijzonder, uh, hele grote volksfeesten zijn onderhand gegeven uh, aan stadhouder Willem V. Ja. En uiteindelijk is dat omgeturnd en voortgezet. Totdat op een gegeven moment uh, ja, het parlement met de troon reden en daaraan verbonden werd. Dus daar ligt uiteindelijk de oorsprong. Dus de, de verjaardagen van de Prinsen van Oranje. Oké. Okay. Ja. Maar het wordt, wel zo, het wordt op deze manier wel een beetje verwarrend hoor. Als we allemaal evenementen doen op verjaardagen van mensen die helemaal niet meer jarig zijn. Ja, maar zelfs Prinsjesdag met zijn gebruik is nog zelfs... ...meer verwarrend geweest in het verleden. Oh. Want het is zelfs vroeger... ...op maandagen gevierd... ...en in november. En dat hebben ze weer veranderd omdat ze erachter kwamen op een gegeven moment. met. Uh, de parm, uh, van, van het parlement. De, de, de ministers en dergelijke. als die dan in het weekend moesten reizen. dan was dat heel moeilijk. om, om uh, in Den Haag te komen. Dus is dat op een gegeven moment ook weer. een verwarring geworden. en is dat naar de dinsdag verschoven. Dus dat heeft ook allemaal wel. op een of andere manier. heeft dat toch zijn reden gehad. Ja. ja dus vandaar die verwarring. en. Ja, uiteindelijk zie je nou ook. We hebben alweer een verwarring. Want onze uh, Koninginnedag is toch uiteindelijk weer gebaseerd op Koningin Juliana. Ja. Mensen die nu geboren worden, die zullen ook weer zeggen: Hé, hey, eh, hoe zit die geschiedenis in elkaar? Want we hebben nu Koningin Beatrix en dadelijk krijgen we Prins Willem-Alexander. En ik durf er echt wel eh, gif op in te nemen: dat die Koninginnedag en wat dan dadelijk een Koningsdag wordt, dat die weer mooi blijft in april. Dat dat gewoon ja, de hand is. Ja, ja. Nee, dus zo krijg je toch een verlengstuk. ...van die geschiedenis... ...en dat je zegt, ja maar als je alle dingen hetzelfde houdt... ...dan, dan, ja, dan, dan heb je ook geen geschiedenis als zodanig. Dus dat, dat maakt het ook weer wat, wat, wat fleuriger en al. En ja, die veranderingen hebben toch op een of andere manier een reden. Hè. Zoals koningin Beatrix nu de eer aan haar moeder wilde geven... ...bij de inhuldiging toen zij koningin werd... ...en zei dat dag mooi bleef op 30 april. Ja. Dus... Uh, nou, goed, maar dat... zou het niet zo kunnen zijn dat Willem-Alexander dan, als, als die dan eindelijk gaat overnemen van Bea? Ja. Of mevrouw Beatrix van ja. Nassau, Dat hij dat dan als cadeautje ook iets. Ik bedoel, er moet natuurlijk dan ook iets komen om haar. te eren. Ja, ja dan moeten we weer iets gaan zoeken wat. wat, wat... Bij haar inderdaad dan thuis hoort. En eh, er valt mij op het moment niet direct iets in om te zeggen. Nou, dat Beatrix op een bepaalde datum dit of dat. Eh, haar verjaardag is te vroeg, dat is veel te koud in de tijd van het jaar. In januari, maar we kunnen natuurlijk een, een nationale Beatrix-schaatsdag houden. Ja, eh, eh, oh, je ik moet zou wel ijsliggen. Ik een extra dag erbij doen, van mij mag het. Dan heeft heel Nederland. Weer een extra feestdag, want je ziet dat uh, Koninginnedag toch uh, ook, uh, ja, dat dat bijzonder gevierd wordt. En dat is toch altijd heel gezellig. Dus uh, een dagje meer, dat mag wel, als, als brandje het kan trekken. Ja, precies, maar dat kost te veel geld voor de economie, ja, want dan is, is de Albert Heijn dicht en dat is allemaal heel onhandig. En, uh... Maar uh, mag ik ook nog iets over de andere onderwerpen? Iets zeggen? Ja, dat mag wel. Als je mij ook even vertelt wat jij denkt. Misschien moeten we daar toch eens een schemaatje van maken. Maar wanneer denk je dat Beatrix af gaat treden? Geen idee. Nee? Nee, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk. Uh, u moet zo denken. Ja. Uh, ik zie Beatrix nu op haar leeftijd misschien nog wel wat jaren doorgaan. Toen... Juliana aftrat... Ja. leefde prins Bernard nog. Dan zou je kunnen zeggen... hé, hey, uh, ik blijf achter. Ik, ik treed af. Ik, ik, ben, ik ben nu weer prinses. Ik leef mijn leven mooi verder. Je bent nog met z'n tweeën. Maar Beatrix... als die morgen aftreedt... ja goed, ze heeft haar kinderen. Kleinkinderen. Maar ze is prins Klaus uiteindelijk toch verlenen, uh, uh, verloren. Sorry. Ja. En... En misschien dat dat ook wel een aanzet kan zijn... van ondanks haar leeftijd en dat je denkt van... goh, ze zit nu een beetje op de grens van wat de anderen ook deden... Hè, zoals Juliane om af te treden. Kan het best zijn dat ze denkt... ja, ik ben uiteindelijk in dat huis toch alleen. En mijn man is niet meer levende. Ik ga nog mooi wat jaren door. En wat let haar als haar vitaliteit en... Je kunt toch ook wel zeggen haar bijzondere kennis en vooral de uitstraling die we hebben als, eh, zeg maar als visitekaartje naar het buitenland eh, met onze koningin. Want je mag best weten als je ziet dat laatst eh, op de Duitse tv bij dat vierdaagse bezoek de Duitsers daar dan aangekleed staan in oranje kleding. Heel enthousiast. En uh, dat, dat geeft toch enige weemoed van verlies in die Duitse staat. Dat ze een republiek zijn. Dat, dat er heel veel mensen toch met enige jal jaloezie naar ons koningshuis kijken. Hè, en met al die feesten die daaraan verbonden zijn. Dus ik, ik zie zoals ik uh, Beatrix nu zie. Uh, en, en dat ze uiteindelijk als ze stopt ja dan toch enigszins... Ja, het, het woord isolement is natuurlijk heel groot... Maar als haar vitaliteit het toelaat, zoals nu, dan, dan denk ik, nou, ik ga nog mooi een paar jaartjes door, wie let me? Ja, maar dan vind ik die vitaliteit wel heel belangrijk, hoor. Want ik vind niet dat iemand, dat iemand het land moet besturen omdat ze anders maar alleen in de, achter de geranium zit. Nee, dat, dat, dat, dat moet een goed evenwicht zijn. En dat moet natuurlijk, ja goed, wie dat besluiten, ze zal dat zelf besluiten, maar... Ik denk dat, uh, dat de koningin daar, uh, ja, dat ze dat uh, wel kan inschatten. Dan en ik, ik vind aan. eigenlijk ook dat als wij met z'n allen besluiten dat de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar gaat. dan moet Bea ook uh, met 67. Dan had, had ze eigenlijk ook natuurlijk. Want je moet je dan wel daaraan aanpassen. Ja, maar dan heb je nog wel, wel meerdere beroepen of roepingen of of of, of zeg maar van, van dingen die die die die daarin aangepast moeten worden. Ik bedoel, dat is van dominee tot priester en alles. Die zitten ook niet aan aan directe leeftijd van 65 of 67 gebonden. Dus. Ik, ik geef je wel gelijk uh, met die vitaliteit, dat vind ik wel heel belangrijk. En natuurlijk, ook gezien de leeftijd van, van, van, van prins Willem-Alexander, dat je ook op het goede moment... Hè, je ziet wat er in Engeland gebeurt, hè, dat, dat op een gegeven moment de, de prins die moet overnemen, op een gegeven moment ook een beetje te oud gaat worden. Hè. Dus. Uh, daar blijft de koningin ook op de troon zitten. Dus daar geef ik je wel gelijk in van, van, om te zeggen van... nou, daar moet, daar moet natuurlijk een heel goed evenwicht in zijn. Dat ja. Maar aan de andere kant, als ware omroep Max-medewerker... juich ik het eigenlijk alleen maar toe als mensen ouder zijn... En dan komen we weer op die vitaliteit, maar het gaat allemaal goed. Dan heb je ja. zo'n berg aan kennis en ervaring en overwicht. En ik van nou, als het allemaal goed gaat en je wil nog, hoppa, nog gewoon lekker nog even door. Dus ja. dan kan het heel lang duren. Maar waar wilde je nog meer iets over kwijt? Ik wil nog een heel klein stukje kwijt. Over, over die, hoe die die, die, die, het, die hete bliksem. Oh ja. Nou, kom maar door. Ja, nou, een lekker pureetje maken. Inderdaad, niet te nat. Dat pureetje heerlijk in een schaaltje strijken, daar overheen... je kunt appelstukjes uit pot of wat nemen... eventueel wat stukjes appels eroverheen vers... daar fijn gebakken uitjes overheen... Oh. weer een laagje puree, weer een laagje die appelen, enzovoorts, enzovoort. enzovoort. Bovenaan die schaal afstrijken weer met puree. Heerlijk een geklapt eitje erover. Daar wat uh, paneermeel overheen, nootmuskaat eroverheen, een beetje peper eroverheen. Dat in de oven en dat uitstekend met zeg maar uh, de speklap van de drunt of al de klapstuk. En die klapstuk eventjes met wat heerlijke mosterd insmeren. Een lorierblaadje, inderdaad, wat ik al gehoord heb, een kruidnageltje, wat uh, nootmuskaat. Klein scheutje azijn, dat gaat de ontbinding van het bindweefsel, dus de gaartijd, verkorten. Nou, en dat lekker door laten sudderen. En dan weet ik zeker dat je een hete bliksem uit de oven hebt die optimaal is. Ga je het allemaal door elkaar stampen, dan blijf je toch een eentonige smaak houden. Door al die laagjes krijg je een veel grotere afwisseling in een smaakvolle... Uh, in een smaakvol geheel, zeg maar. Ah. Dus. Uh, dat is het. Uh, het woordje betreft de hete bliksem. Ja, nog even een vraag. Wat is klapstuk? Klapstuk is uiteindelijk de runderborst. Klapstuk oh. is uiteindelijk de speklap van, van, van het rund. Oh, oké. Okay. Ja? Ja. En, en dan nog een klein. Ja, we hebben, uh, ik heb het er inderdaad al een paar uur uh, gehoord. dat het gaat over. Over die huid. Uh, dus die, die, die pigmenten. En, en, en over dat we. Uh, uh, net als zebra's kunnen worden. Nou, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Oh. Um, dan, uh, de egaliteit van je huid is namelijk heel belangrijk. Want je ziet wel bij een albino waar het of plaatselijk of geheel gestoord is. Mensen met pigmentvlekken. Uh, daar zie je in feite al dat die kleurverschillen ontstaan. En dat is niet goed. He, uiteindelijk uh, is de mens uh, door dat pigment uh, de, de melanine. Uh, en daar zijn, daar zijn dan weer twee soorten in. De feomelanine, hetgeen meer in het rood-gele qua kleur zit. En de eumelanine, die in het donkerbruin en zwart zit. Ja. Nou, onze genen van onze voorouders bepalen welkgeen genen wij meekrijgen. Maar je moet nog verder teruggaan, en dan kom ik bij een van de eerste sprekers vanavond, die vroeg van... wie heeft dat nog eens allemaal beschreven van het een en het ander? Nou, dat was Charles Darwin... die heel veel over die evolutie en alles heeft geschreven. Ja. En uiteindelijk is het met die huid zo... waarom zijn die mensen... nou, op een gegeven moment uh, op de evenaar veel donkerder. Nou, als oorsprong zijn wij dus onze haren verloren... He, dus dat was niet meer nuttig. Je ziet alleen dat we nog haren op ons hoofd, schaamhaar enzovoort, okselhaar. Dus dat is op een gegeven moment ook door die hele evolutionaire toestand zijn wij die haren verloren. Maar eh, als je in de zon komt en wij vooral eh, hier waar wij wonen... Waar, waar overwegend van oorsprong de lichtere mens eh, leeft met een lichter huid dan zou je problemen krijgen, want die, die, die, die uh, pigmenten uh, van dat donkere heb je dan nodig... en dat heeft te maken met het UV-licht. Daarom zie je ook dat hoe zwaarder die mensen zijn, hoe minder risico en bescherming die hebben om huidkanker te krijgen. Dat heeft ook weer te maken met onze vitamine B, ofwel het foliumzuur... Uh, dat is weer uh, uh, verantwoordelijk voor de DNA-celdeling. En dan heb je nog iets te maken met je vitamine D... en vooral in het bijzonder de vitamine D3... wat te maken heeft met je kalkopname. Dus je ziet ook als iemand uh, uit, uh, uit Afrika... Hey, en vooral als je hier de Noord-Afrikaanse neemt, en die mensen die van Marokkaanse afkomst, of Turkse afkomst, en die leven hier, dan zie je dat hun huid ook op een gegeven moment lichter wordt. Hmm. Hey, wij hebben dus een, een, een uh, uh, zeg maar in onze basis pigmenten die we erfelijk mee hebben gekregen, hebben we die keuze zitten van dat soort melanine dat ons extra beschermt, dat vooral dat foliumzuur niet kapot wordt gemaakt. En dat we op die manier door de zon dat niet weggebrand wordt. En eh, daarom zie je ook dat die mensen, als die hier komen, dan worden die wat lichter. gaan ze weer eventjes een paar maandjes terug naar, naar, naar, of naar Marokko of naar Turkije of enzovoort, welk Afrikaans land of wat dan zie je ook weer dat ze weer donkerder terugkomen. Dus En dat is bij ons precies hetzelfde. Gaan wij op vakantie naar een zonnig land, dan worden we ook bruiner. Komen we weer terug, dan krijg je weer... dat heeft dan weer met dat foliumzuur en die vitamine D3 te maken. Je kunt daar nog verder in gaan graven om dat allemaal uit te leggen. Maar dit is in grote lijnen de oorzaak van hoe onze huid werkt. He? En zou je dat in zebrastijl doen met wit en zwart. Ja, ja dan, dan kom je juist met dat continentverschil, dan zou je in de problemen komen. En, en dat zie je ook bij, bij, dus bij de zwijde Albino. Zie je dat? Of mensen met, met inderdaad met die pigmentvlekken. Nou, duidelijk dus, Antoon. lief. Duidelijk? Ja, ik, ik probeer het zo goed mogelijk ja. uit te leggen. Dus. Lekker kort. <laughs> ik, uh, ik, uh, ja, ik heb altijd beroepsmatig een klein beetje in die richting ook gezeten. Zodoende. Maar wat deed je dan beroepsmatig? Nou, uh, beroepsmatig, uh, dat is in feite een, een hele rare weg. Want het is begonnen met uh, elektronica. En ik heb zelf een te hoge uh, kleurenblindheid op een gegeven moment is bij mij ontdekt. En ik moest uiteindelijk van mijn... mijn uh, mijn hobby moest ik uiteindelijk mijn beroep maken en ik ben eerst in het horecabedrijf gekomen. Ik heb me opgewerkt uh, in, in het culinaire vak uh, en uh, diverse horecazaken. En uh, toen ben ik daarna gaan doorstuderen zeg maar, voor alles wat met culinair te maken heeft, voor grootkeukeninstellingen, ziekenhuizen en dergelijke... En toen vooral in de diëtiek. En in de diëtiek met alle soorten diëten... dan denken mensen al heel snel... oh ja, hij schrijft alleen maar voor dat we niet te dik worden. Maar dat is een, een ketting van kennis... en van heel veel beelden van ziektes... en waar een dieet op afgestemd is... En daar ligt in feite de grondslag van dat ik ook wat meer zeg maar, over allerlei medische toestanden weet. Kijk. Die dus uiteindelijk aan een dieet verbonden zijn. Nou, en dan lees je links en rechts nog eens het een en ander erbij. En ja, goed, op die manier uh, is mijn kennis daarover. En zo. zo kom je dan van klapstuk bij de geflekte mens. Zo kom je van klapstuk, bij van het een naar het ander, ja. Dankjewel, Antoon. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Prima, zeg, eh, graag gesproken te hebben in je programma. Ik ja. hoop dat iedereen van genoten heeft. En ik ook. Een prettige nacht verder. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag. Dag. Tini. Ja, Agnes, hallo. Hallo. Nou, uh, ik vind dat ze allemaal een heel mooi recept hebben voor die hete bliksem. Maar het moet natuurlijk helemaal anders. Ach, meid, elke streek is zijn eigen. <laughs> en... 60, 70 jaar geleden maakte mijn moeder het veel eenvoudiger. Het was gewoon zetten aardappelen op, breng ze aan de kook, schil appels en vroeger waren het zoete appels die erbij gingen. dus dat was een mix van zure en zoete appels. Tegenwoordig kun je er ook peren voor nemen. En dat kookje en dat stampje. Maar als vlees doe je er ook geen dure rundelappen bij. Dat deed je door de week niet. Dat was veel te duur, man. Rundelappen, die at je op zondag. Maar ik weet niet, heb jij wel eens spek uitgebakken? Ja. Weet je wel, dat vette spek. En dan worden het zulke harde koekjes, als het ware. Ja. Nou en die deed je erbij, dat was het oh. vlees wat erbij was. En je moet niet vergeten, als boeren zijn, nou ja, de aardappelen hadden ze wel in de schuur liggen. En de appels haalden ze gauw uit de tuin. En uh, dan pakten ze een zijspijk van het plafond af en dan sneden ze de plakken af. En dan hadden ze het middagmaal klaar. Ja. En dat was de doodgewoonte hete bliksem. En maak je het nog wel eens, Tini? Nou, ik heb het nog wel, maar ja, nou ben ik alleen. Ja. Ik ben bijna tachtig op een paar oh. maanden. Dus het loont zich niet meer, maar mijn schoondochter maakt het nog wel. <laughs> maar die doet het dus met peren erbij. Ah, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, in plaats van zoete appels. Ja. Je kunt geen zoete appels meer kopen. Oh. Er zijn veel appelsoorten weg. Oh. Want jij kent ook geen oranje appeltje. Nee. Nee, nou ja, die had mijn grootmoeder vroeger in de tuin staan. Wel een sinaasappeltje. Ja, en jij zult ook niet weten dat je zondagse en daagse groenten hebt. Nee. Nee, bloemkool at je op zondag. Oh. Spinazie at je op zondag. Oh. Postelijn at je op zondag. Maar spitskool at je door de week. rode bietjes at je door de week. Maar wat was het verschil dan? Prijs? Ik vermoed het wel, oh, ja. Ja. ja. Want ik was een jaar of vijftien geleden bij mijn zusje... Nou ja, zo gauw als je alleen komt, staan de kinderen de deur uit en je bent weduwe. Kook jij geen gestoofde bietjes meer, want dat is een karwei. Je moet eerst de bietjes afkoken, stopen en dan moet je, nou ja, wat er allemaal... Je moet weer opkoken. Dus ik was bij mijn zusje en toen zegt ze... Jij mag zeggen, we liepen op de markt zaterdags... Jij moet maar zeggen wat ik morgen moet koken. Ik zei, nou als ik het je zeg, doe je toch niet. Ik kook wat jij zegt ze zei, nou, dan wil ik morgen gestoofde bietjes hebben met een bal gehakt. Ze kijkt me aan. Oh, nee, zei ze, dat mag ik niet zeggen, want ik moet het koken. Het is, het is uh, geen zondagse groente. Nou, haar zoon komt aan tafel smiddags. Hij kijkt naar het bord, hij kijkt naar zijn moeder... Het is toch zondag vandaag? Met andere woorden, je hebt al je bieten en een brouw gehakt. En jij hebt je zuster mee opgezadeld. Dat moest ja, nou, wat maken. Maakt dat uit? Ik mag met... zeggen wat ik wou. Nou, dat is waar, Tini. Maar je kunt toch gewoon thuis een keer bietjes maken. Nee, dat dan is Heel porties... veel werk voor mij alleen. Nee, maar dan doe je zes porties in van die Tupperware En nee, dan kun je het goed, zes... dan eet ik het over drie weken eens weer een keer. En dan. Ja. Dan zit het onderhand een half jaar in mijn kleine diepvriest. Dus... Nee, dat begin ik niet aan. Nee, dat moet praktischer kunnen. Nou, bedankt in ieder geval voor de hete ja, bliksem gedaan. met peren tip. Tot een, tot een andere keer weer. Dag, dag. Jan, goeienacht. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Ik had een vraag, alsjeblieft, kan dat? Nou ja, dat werd hoogste tijd, want volgens mij begin ik er aardig doorheen te, te raken. Ja? Nou. Dus zeg het maar. Uh, ik had een vraagje over boten. Ja. Ik ben als chauffeur, dus sta ik wel eens voor een brug te wachten. Ja. Die dan open moet. Daar is een uh, mast die zo hoog is, die er heen moet. Ja. Dan heb ik een vraag. Zou die mast zou die niet kunnen kantelen? Nou. Dat die brug dicht kan blijven. Dat denk ik nou ook altijd. Ja? Ja. Nou, goed. Ik denk ze, we, we, we kunnen mensen op de maan zetten. We kunnen, uh, we, we, kunnen, nou, we kunnen van alles, maar we kunnen nog niet de mast van een schip even zo, tjuf, tjuf, tjuf, tjuf, zo Gewoon, ik denk altijd, in elkaar telescopen. Ja, dat is misschien ook een manier, ja. ja dat is weet een, ik weet niet of dat kan of kampelen, ik zal het echt niet weten. Maar, uh, het is een pleonasme, dus, maar in elkaar telescopen lijkt mij het handigst. Ja, want ik gun die mensen die plezier best, maar pas daar ik ja. bijvoorbeeld bij de ketelbrug op de AZ, dat Nou, is snelweg, precies. En dan komt er een zeilbootje, even... Ja, één zeilbootje, en dan gaat de brug open, weer even ja. dicht. Ah, als je ziet wat voor rij ervoor staat. Ik denk, ja, misschien Just... is het wel even rustig. Dan kun je even rusten. Maar... De Ketelbrug, vanaf uh, volgende week staan we er... Of nou, over twee weken staan we er gewoon weer iedere keer vast, hoor. Ja. Je hebt ja. Je helemaal gelijk. Ik ga, ik ga er naar op zoek waarom dat niet kan. De masten van schepen die moeten in elkaar telescopen of in elkaar klappen, zegt Jan. Waarom gebeurt dat nog niet? Ja. Dat Ik... is een vraag, ja. Ah, een goede vraag, Jan. Blijf luisteren. We gaan het oplossen. Ja, en zoeken, eh, Of tenminste, die vrouw die er net was met zoetapels... zo deed mijn moeder het ook, ja. Ah, oké. Okay. Dan staat het ook genoteerd. Dankjewel Jan. Ja, oké. Okay. 0800-1121.